12 uur. Dooral begens met het NOS Journaal. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn raketten neergekomen in de beveiligde groene zone, waar veel ambassades en overheidsgebouwen staan. Eén van de zeker twee raketten zou vlakbij de Amerikaanse ambassade zijn ingeslagen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk wie de raketten hebben afgevuurd. De spanningen in de regio zijn de laatste dagen verder opgelopen na de Amerikaanse liquidatie in Bagdad van de Iraanse generaal Soleimani en een Iraakse militieleider. Afgelopen nacht vuurde Iran raketten af op militaire basis in Irak. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan doen een stap terug binnen de koninklijke familie. In de verklaring zeggen ze hun tijd te willen verdelen tussen Groot-Brittannië en Noord-Amerika, waar Meghan vandaan komt. Ook willen ze financieel onafhankelijk worden. Buckingham Palace reageert terughoudend en laat weten dat dit ingewikkelde zaken zijn die tijd nodig hebben. De Oscars worden in februari opnieuw zonder presentator uitgereikt. Net als vorig jaar wordt de ceremonie voor de belangrijkste filmprijs aan elkaar gepraat door verschillende beroemdheden. Wie dat zijn is nog niet bekendgemaakt. Vorig jaar koos tv-zender ABC voor een show zonder host... nadat de presentator, comedian Kevin Hart, zich had teruggetrokken vanwege commotie... over oude anti-homo tweets die er van hem opdoken. De kijkers leken de presentatie niet te missen. Voor het eerst in jaren gingen de kijkcijfers van de Oscar-uitreiking omhoog. De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn overtuigend gewonnen van Bulgarije. Oranje won de tweede wedstrijd van het toernooi met 3-0. Nederland heeft nu twee wedstrijden gewonnen. Morgen speelt Oranje de laatste poolwedstrijd tegen Polen. Het weer, vooral in het noorden van het land, regent het flink vannacht. De minima liggen rond 9 graden. Morgen overdag is het bewolkt en regenachtig. Het waait dan stevig, het is erg zacht, maximaal 12 graden. Vrijdag is het vaker droog.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 Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl slash veiligheid voorop en test je zintuigen. mm mm